met het NOS-journaal. Door Russische aanvallen op energieinfrastructuur in Oekraïne is de stroom in enkele regio's in het land uitgevallen. Onder meer in delen van Odessa, Mykolaiv en Gerson zitten mensen zonder elektriciteit. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland meer dan 450 drones en zeker 30 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij een Oekraïnse droneaanval in de Russische regio Saratov zijn minstens twee mensen omgekomen. Bij de aanval liepen volgens de gouverneur een woongebouw, een kleuterschool en een kliniek schade op. Een auto is vannacht tegen een woning gereden in Zuidveen in Overijssel. Drie inzittenden onder wie de bestuurder zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog na de botsing in brand. In de woning raakte niemand gewond. De 24-jarige bestuurder uit de gemeente Westerveld had vermoedelijk te veel gedronken. Politiewoordvoerder kon niet zeggen hoe groot de schade aan het huis is. In het plaatsje Marekessel in de gemeente Os in Noord-Brabant is vannacht een man doodgereden door een bestelbus. Het slachtoffer is een man van 18 uit Berlikum. Korte tijd later werd in de buurt een verdachte aangehouden. Een man van 23 Hij zat vermoedelijk achter het stuur.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 en ondersteuning vanuit de politie. Vaak wordt er niets met de melding gedaan of krijgen de agenten geen terugkoppeling. Het weer, de bewolking trekt naar het oosten weg, daaruit kan het nog wat regenen, maar steeds vaker breekt de zon door. Blijft het in Limburg overwegend bewolkt met soms motregen. Temperatuur komt vandaag uit op 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 I'm Deserts, the sun sets on fire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 Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, nou, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Ja. Uh, ik, ik, ben weer de... ik ben een beetje schorri. Ik ben een beetje schorri. Ja, en nou, ja. uh, daarom heb ik Hans gevraagd om, uh, zeg maar, uh, de boel Het even over te nemen. Maar ik ben blij dat je het toch maar bent. Maar Hans vond het toch wel heel belangrijk dat ik even mijn stem kan Zeker, laten Zeker, als hoofdredacteur is dat absoluut. Wow. Dankjewel Rob. Ja, nee, absoluut. Ach jong, ik ben... Nou, een... nou, ja, ja. Zijn jullie verliefd op elkaar? Ja, ja, wij zijn het Ja, er ja, ja. Ja, ja, dat jongen, dat is. ja, dat is echt... Staat ja, je ja Emmer klaar om te braken? Nee, dat moet je braken jongen, moet je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 Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel met het. Uh... <laughs> hey, Pe Peter. Ja. Uh, nou ja, je bent hier de komende drie weken nog aanwezig. om de, de, de, de winnaars van de Lotenactie. van de Ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, bekend te maken. Ik zou zeggen, schiet. Ja, ik ga schieten. Uh, dit keer moet ik het. Oh ook ja, doen. wacht even. Ik wil, heb, jij, heb jij een. een... Een tromgeroffel. Ach, wat gezellig. Nee, gewoon een, een niet zo'n handmuziekje Achter Oh, achterhandmuziekje. Ja. Ja, dit keer moet ik het alleen doen. Ik, het is 526 prijzen dit keer. Oké. Okay. Mm, uh, gooi ik hem eruit. In een recordtempo gaan ik het oproepen. Mocht Heel goed. On ongetwijfeld van mijn stoel afvallen. Wegen zuurstofgebrek. Ga mij door. Wij vangen jou. Oké, okay, ja. dan is het goed. Daar gaat je hoor. <laughs> een fles wijn. Uh, aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door Wim de Lange.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 een smulcadeaubon van 25 euro aangeboden door Marcel Theater... gewonnen door Vee Spolders een cadeaubon van 20 euro Zandvoetsapotheek Apotheek is de aanbieder en Wim de Lange heeft die prijs gewonnen een kaashoek cadeaubon ter waarde van ja 50 euro mm -hmm. aangeboden door de kaashoek gewonnen door A Carre Koper een cadeaubon van 20 euro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 Dus met z'n allen eten van de cheeseburger. Niet alleen opeten, hè? Een waardebond van 25 euro... aangeboden door Pearl. Pearl. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nou, dat spreek je wel goed uit. Hoor. Pearl. Aangeboden door Pearl, zeg ik dus. Heb ik het al gezegd, Pearl? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Kijk er geld Rob. voor. Nee, ja, <lacht> natuurlijk. Zop, <lacht> <Rob> Siebeling. <lacht> Een waardebond van 12,50... aangeboden door Viskraam Adi Guit, gewonnen door Aatje Fransen...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 En dat is meneer of mevrouw Wijtenburer die de prijs gewonnen heeft. Een cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door Bloemenhuis Weebluis. Winkelcentrum Noord. Ja, ook familie. Ook familie. Het is één grote inteelt hierheen. Zo. Lekker echt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Lekker. Ongelooflijk, ongelooflijk. Lekker. Uh, gewonnen door... Ik <lacht> zit niet met een lach op de hand. Het <lacht> is, <lacht> is de. Prijs. <lacht> Veel plezier ermee. Een medium of...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 Misschien wel een, een leuk zetje. In de Halterstraat. Ja. ja. Gewonnen door Lydia Edig. Nou, dat komt goed uit. Je zal maar een kerel zijn en je komt daar binnen. Ja, maar dan geef je het aan je vrouw. Oh, dat, dat zou kunnen. Dat is maar een hebben, cadeau. mooi cadeau. Mooi <lacht> cadeau. Maar goed, we gaan verder, hè? Ja, we gaan we, verder. We, we dwalen weer af, zoals gewoonlijk. <lacht> Cadeaubon, 20 euro. Aangeboden door Frituur Danver. Gewonnen door mevrouw Peepaap de rol. Een racepakket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 Dat Dat het, het. Dus ik ja. spreek het goed uit, hè? Ja, Deuren, ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja, vind ja, ja. ik het sowieso okay. heel goed doet. Ja, ja hè, dank u, dank u. Hoe was uw naam ook weer? Loogman. <laughs> ja. <laughs> ja, jij uh, zat er weer niet bij, Ger. Waarbij? De laatste prijs. Oh, de laatste prijs. De prijs, de 20, laatste één prijs. prijs. Nog, nog één, één prijs. Prijs, nog een. prijs. Een, een dinerbord van 25 oh, euro. Oh, die zou jij nog weer hebben. Ja. Altijd lekker. Aangeboden door restaurant Andrea. Heel perfect, mijn restaurant. daar. Niet gewonnen door Ger Loogman. Dat maar, wel. maar wel afra Bakker, Nou, Kijk. afra eet smakelijk. Eet smakelijk, eet smakelijk. Afra. Nou, je kan lekker eten hoor. Bij, Zeker, uh, Zeker bij absoluut. Bij mijn vrienden. Absoluut. Dus nou, ik ben blij dat je het allemaal zo uh, weer voor elkaar hebt. Het ging snel en pijnloos. He, dit, Ja, keer. Absoluut, redelijk wel. Het absoluut. Ging, goed. Absoluut. ging goed. Ik heb me redelijk ingehouden. Ja, en goed Engels gesproken ook. Goed Engels gesproken. Dat ja, ja, ja, en, viel en, mij op. En, voor voor <laughs> Rot, he. Fürth, he. Für it. It. Het is niet Engels, he. Nee, dat is Zweeds. Zweeds, denk ik. Geen Zweeds, idee, Vins, idee. Ik, Noors. Ik, ik heb wel een bepaald gevoel voor talen. Ja. ja, dat, dat, dat ja. De me, de merk je meteen. Zal ja. ik nog wat vertellen over het toneel? Nee, nee, doe nee. Maar, nee, oh, nee. Doe nee, maar niet. Al, niet. Volgende, <laughs> <Of> volgende, <laughs> week de volgende week komt Volgende week. Oh, oh. Ja, mijn, ja. Uh, mijn grote vriend. Ja. ja. Toch? Ja. ja. ja. Nou. ik vond het muziekje heel lekker, uh, Marja. Ja, absoluut, Marja, ja. dank je wel. Nou, dank je wel, jongens, weer. Ja, graag gedaan, Peter. Tot de volgende keer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 Share up. That. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. We gaan uh, door. Zfn. We zitten gezellig te kletsen. Uh, hartstikke leuk. Maar we gaan gewoon door met het programma, want het is uh, 10 tot 12. Ja. We, moeten, we moeten door, uh, Rob. ja, wel, uh, nou ja. Nou, bij ons uh, zit Wilma Schrama. Uh, Welkom Wilma. Ja, Wilma, goedemorgen. Wilma is van de Stichting Joost Erfgoed Zandvoort. Dat zeg je goed, hè? Dat zeg je helemaal goed. En die naam is veranderd, dat klopt, ja. hè? Want het was het Stichting Joost Monument. monument. Ja, ja, hè? Waarom is die naam veranderd? Kun je daarmee beginnen? Nou, laten we beginnen inderdaad met de bouw van het monument. Dat is gerealiseerd in uh, 2000... 2021, ste opening ja, ja, geweest. Ja. Het staat. En ja. daar is dan ook alles mee gezegd. Want ja.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 Dus toen hadden we het idee geopperd van laten we Stichting Joods Erfgoed mm -hmm. maken. Dan kunnen we veel breder uitzetten. Met name uh, met de, de Stolperstein. Ja. De strijd... ja, daar gaan we het ja. nog even over ja. hebben. nog even over het monument. Hè. Dat staat bij de Metzgerstraat. Uh, Hoek uh, Engelbertstraat nog steeds. Hè, daar, ja. en dan begint de boulevard. Uh, bij de Metzgerstraat. Wat is er mis op dit moment met het monument?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 nou, de bouwer is failliet. Ja. Dus dat, uh, dat, dat, dat zo, is er niet mee. Veel gegevens natuurlijk. En uh, de firma uh, Swaalf, uh, Natuursteen, die had dat mm. gemaakt. Ja. Maar dat is overgenomen door uh, Troupin. En die jongen is, wezen, kijk, hartstikke leuk. Maar hij zegt, ja, ik moet een aantal dagen droog weer hebben om die scheur te repareren. Ja.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 voor de reparatie. Ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld ja, binnenkort het, ja, wel ja, aan de orde komen... in de ja. gemeenteraad ook, denk ik. Ja. Ja. Dus uh, dat gaan we wel, wel horen. Dat zou we wel jammer ja. zijn. Ja. Is ja, het zou heel jammer zijn als dat Zo een beetje hè, dat uh, monument. Tuurlijk, ja. Het is een mooi monument. Dus, uh, ja, uh, nou, jij noemde net eigenlijk al uh, stolpersteinen. Ja. Uh, daar gaan we het ook even over hebben. Daarna gaan we nog praten over het Sanukenfeest... Wat, uh, wat eraan komt dinsdag. Maar die, uh, die struikelstenen, die, uh, die stolpersteinen... Er liggen er geloof ik achterstand in standvoort of zo, ja, zo niet, bij elkaar. de zeestraat, Kostflorenstraat en Mesgestraat. Ja, de uh, laatste zijn toen in de Zeestraat geplaatst. Hè? De laatste zijn ja. in de Kostflorenstraat. Oh, Kostflorenstraat, sorry. En, ja, en daarvoor ja, nog ja. de Zeestraat, klopt. Die twee, op de ene op de Zeestraat... dat is ook op particulier initiatief gegaan van de familie Bloemendaal. Ja. En die in de Mesgestraat is ook op particulier initiatief gedaan. Dat zijn weliswaar marmersteentjes. Dus het zijn niet de originele koperen steentjes. Maar goed, uh, iemand heeft dat...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 Maar we gaan, uh, we gaan daar weer mee. Uh. Ja. En ik hoop naar aanleiding van nu het artikel in het Tramens ja. dat er weer uh, meer aanvragen komen. Oké, okay, dat is wel, zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja, als he? je kijkt naar de dus 51 mensen zijn daar afgevoerd. Ongelooflijk, hè? Ja, en, en de ja. staat 21. Dus je kan die hele stad... En ook heel veel in de brede rode staat volgende volgens heel mij ook. Heel veel. Ja, he? ja. Ja. Maar de... De, de eerste steentjes gaan we leggen op 8 januari. om uh, 11 uur in de Kerkstraat. In de Kerkstraat, ja. oké. Okay.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 Terwijl er toen nog niet zo heel veel bekend was van de, nee, van, van de, van de verschrikkingen de, nee, in de genietigingskant. Nee, inderdaad, ongelooflijk. Yes. Um, nou ja, goed, komende dinsdag is er een... We gaan toch even naar een ja. feest toe, ja. hè? Ook leuk. <laughs> Shanuka, zeg ik het goed? Shanuka? Shanuka.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 Dat dat gaat gebeuren. Ja, uh, Gebeurt het in andere plaatsen ook? Of? Ja, ja. op ja? uh, de Grote Markt, uh, Bloemendaal oh. in de oh, uh, goed. Eigenlijk alle dagen heeft hij wel een almaar ja. ja. een plekje. En hoe laat is dat, uh, Wilma? Het is uh, dinsdag om vijf uur, Het moet het donker zijn. Ja, uiteraard, anders ziet ja. niemand de kaarsen. Nee. Het <laughs> ja, moet, moet niet te hard waaien, want dan uh, nou, waait hij meteen uit. Ja, ja de, de weersvoorspellingen zijn gelukkig goed. Ja, die zijn ja. Goed, ja, goed, goed, inderdaad. Dat dat ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, vijf uur en ik verwacht dat de hele ceremonie zo'n beetje een half ja. uur duurt En dan gaan we even een drankje doen. Kun je, kun je iets meer zeggen over de achtergrond van het feest? Het is het feest van het licht, hè? He? Ja, het feest van het licht. dus is de reizing of over de overwinning van de tempel. In ergens heel erg voor de jaartelling. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. En... Uh... Is, is de familie van Molenburg ook van Joodse afkomst? Of niet, niet dat ik weet. Nee, dat, nee, nee, dat, dat nee. wist ik eigenlijk niet. Oké, okay, maar het is dus mooi dat hij dan de kaars gaat ontsteken, ja. zeg maar. Hè? Ja. En ik hoop dat het een succes wordt. Dan kunnen we dat elk jaar gaan doen. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Ja. Ja. En dan zetten we Zandvoort ook weer een beetje op de kaart. Ja.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 Uh, dat ja, weet je niet, want daar ja. hebben we gelukkig zelf nog niks mee te maken gehad. Ja, ja. Er zijn natuurlijk honderden uh, dun gewoon we ja, weggevoerd. En, ja. en, uh, in totaal zijn er, waren er 600 Joodse inwoners ja. en 308 zijn uh, vermoord in de kampen. Ongelooflijk. Ja. Zijn er al mensen teruggekomen? Ja, er eigenlijk? zijn ook mensen teruggekomen, ja? maar niet naar Zandvoort. Ja. Hun huis was ook weg, dus er ja, dus was niks. Ja, ja, ja, begrijp ik. Ja.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 Ja, het hmm. lijkt mij... Ja, ik, heb jij dat ooit... Nee, ik, heb, ik ben er nog ik ook niet nee, nee. Ik ja, zou het wel een doen, doen maar Ik wist van deze reizen helemaal niets Ja, dat uh, is van ook okay. ja. In Amsterdam, nou, dan. Dus, ja. ja. Want jij, jij zit ook, Wilma, bij het afsviescomitee. Ja, ik tenminste. secretaris. Oh, secretaris zelfs. Ja. Oké. Okay. En uh, doe dat al lang of niet? Uh, ja? Vanaf 2018. Zo, dus al zeven, zeven ja. jaar al. 7, ja, zeven ja, jaar. En uh, ja, uh, hoe is dat begonnen? Want jij bent niet zo zelf van Joodse achtergrond? Ik heb wel Joodse roots. Oh, wel Roots. Ja. Uh, mijn moeder, die, uh, die ken jij wel. Ja. Dat uh, was, uh, Die had Joodse moeder, oh, okay. Dus ja, het ah. gaat van moeder op dochter en ja. enzovoort enzovoort. Het heeft eigenlijk je hele leven al de, ja. de aandacht ja. gehad eigenlijk ja. bij... Het is eigenlijk begonnen met uh, het 4 mei-comité waar ik... Oh, ja, ja, ja, ja. Die ook al heel erg lang, ja. Maar dat is natuurlijk maar één keer per jaar. Dat ja, is, uh, dat is zo, ja. ja. ja. Dan, dan ben je klaar. Ja, ja. ja. Onder leiding van Minker van der Meulen heb ik heel veel meer er nog. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat 4 mei is ook een indrukwekkende tocht. Hè, naar Zeker, de, bij het monument. Is ja, het bij het, naar het monument, monument toe. Hè, ook van de kerk. Dat, uh, ik heb ze jarenlang door de halve stad gelopen. Ja, natuurlijk. Ja. En, ja. Uh, ja, dat is toch wel indrukwekkend moet ik zeggen. Ja, dat ja. bij het uh, Joodse monument, wat altijd om 12 uur s middags is. Ja, dat is ja. ook, dat dat klopt. Is ja. ook heel indrukwekkend. Ja, ja. ja. Uh, mee. Het, het monument bij de Velenerweg is het natuurlijk om 8 uur s'avonds. He. Ja. Ja. ja, het is algemeen. In de kerk. Ja. Ja. Eerst in de kerk inderdaad ja. en dan lopen, en dan, ze dan lopen. Dan, uh, ja. Ja. Klopt. Ja, ja, en we ja. proberen ook de scholieren erbij te betrekken. Ik, hm. Wat ik uh, zei, het is uh, nu ben ik bezig om een tijdschrift te maken, wat uitgedeeld kan worden in een klas.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 Ja, voor ons is het ook heel lastig, dit. Want uh, mensen die worden toch wel een beetje geleid door angst. Uh -huh. Als ja, Ze openen met de steentjes voor de deur. ja, Straks krijg ik een steen door mijn ruiten. Maar ja, ik zie het zo. Kijk, wat daar gebeurt... Ja, daar staan dus, mensen daar bang voor. dat? Ja, uh, toch wel. We ja? Ja. willen het niet precies voor de ingang. doen, maar een beetje aan de zijkant. Ja, ja, ja, ja, ik snap ja, ja. het ook wel weer. Maar ja, als we ons laten leiden door angst... dan zitten we in de nachttime ja, ja, weer ja, ja, met dezelfde probleem. Ja. Dus dat moeten we niet willen. Ja. Precies.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 Ja. Ja, dat geloof ik, ik ook ben, wel, ja. Ik begin ja. nu met de Oranje-Nassen-school. Dat hm. is voor mij ook makkelijk, want mijn schoondochter die is daar... <laughs> Onwijzer oké, okay, ja, ja, ja. En uh, dus, zij heeft groep 7, dus oh, dat is, is wel precies goed. de goede groep ja, die je ja, kan ja, hebben ja, ja, om ja. dit soort ja. geschiedenis uh, te laten leren. Ja, begrijp ik, ja. ja. En niet alleen over Zandvoort, maar hm. gewoon in zijn algemeenheid. Ja.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 Nou. Je heel creëren. veel succes. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel Wilma. Okay. En bedankt voor je komst. Of wil je verder nog iets uh, kwijt? Nee hoor. Ik heb nou, gezegd goed. wat ik wilde zeggen. Zo, nou, is, nou, het nou, monument ik... is toch wel heel belangrijk? Nou, als Absoluut. Als we uh, Absoluut. Absoluut, uh, ja, nou, dat, hier dat, nou, bij misschien een misschien beschadigd uh, ja. monument staan. Dat, misschien dat, uh, dat ik dan een keer vragen stellen. Ik ga daar even over vertellen. Ja, bedankt. Hartelijk bedankt, Wilma. Een heel uh, goed weekend. Misschien schaatsen straks of ga je niet schaatsen? Oké, okay, dankjewel. We gaan nog even muziek draaien. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Gaan richting einde ja. van het programma, maar ik wilde even tussendoor nog even iets over het uh, vrijwilligers, ja. uh, de vrijwilliger van het jaar. Jij was erbij, ja. Rob, toch? ik avond is dat geweest. En ook, ook uh, Gerrit was, ja, Ger. Ger was er ook bij. Gerrit was er ook bij, dat weet ik. Jij was er bij. Met een, ja zeker, met een hele ja. irritante lamp in mijn gezicht. Ja. Zullen we eerst even zeggen wie het geworden is. Ja, wie denk je al? Nou, ik uh, begin met een R ja, en dan de O. En de twee is een Y. Roy van Buren. Roy van Buring, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, vanaf, vanaf uh, onze uh, ja. desk... Uh, van harte gefeliciteerd, zullen we ja, zeggen. absoluut. absoluut. Uh, was, het al, was het een leuke bijeenkomst? Het was een leuke bijeenkomst. Ja, ja het heel was leuk georganiseerd. Het ja. was, uh, was gezellig. Uh, oh, Gert-Jan die, die opende op uh, zijn welbekende wijze. Ja. David, die heeft uiteindelijk... Hè, David Broderburg, ja. onze ja. burgemeester... die heeft de prijs uit, uh, uitgereikt. Ja. En Roy was, uh, was heel erg blij. Uh, ja, ja dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Het is ook een mooie goede ja. eer En ik wil niet onverlet laten dat onze eigen voorzitter... Ja, Maureen Bol, die ook, ook een van de negen, zeg maar. een van de negen, ja. Het waren, ja. waren allemaal best wel indrukwekkende oh, verhalen ja. over ja. die mensen. Van de, ja. Ja. de Zandvoortse krant. Van de krant, wat die mensen allemaal doen. Ja. Ja. Groot, ja, groot ja. respect, groot respect. Ja, ja zeker. Mooi, ja. En maar uh, ik, ik, ik, ik las op Facebook dat mensen het jammer vonden dat ze niet konden stemmen.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 Van Meijer. Nee. en die bepalen eigenlijk, maar ja, uh, het is heel lastig hè, om, een, om uh, een prijs te, te geven aan iemand. Vergelijken het is niet te en, doen. En, uh, maar ja, allemaal dat allemaal mensen. Burgemeester zei ook. Ja dat het eigenlijk geldt voor iedereen. Ja, natuurlijk, ja. Absoluut, het is een en, het ja. En, en Roy is de opvolger van onze eigen... Ja, uh... ja Thomas. Thomas, hè? Ja, uh, th ja. ja die, uh, die Thomas. Thomas de Jong. nam leed, uh, met, uh, met lotische goede afscheid van... De, ja, dat kan ik me voorstellen. De hele mooie voorstellen. vliegende vogel. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou goed, dat was gisteravond. Ja. Uh, gaan we meteen door met uh, Willem? Of uh, zeg je van, een hey, klein muziekje... en dan heb je nog bijna een kwartier. Ik klein muziekje, ja, klein muziekje, Ja, klein zo. muziekje uh, moet kunnen. Een Yo te quiero tanto, y tú aún no lo sabes. Yo te quiero tanto, tierra de mi padre, quiero tu ribera. Montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, hey, tierra de mi padre. Un canto a Galicia, hey, que es mi tierra madre. Ik heb een beetje verstandig, ik heb een beetje verstandig, ik ik heb een beetje verstandig, ik heb Tierraat, mijn Padre. Quiero tus ribera, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia. Ei, hey, is mijn tierra madre. Teño morriña, ey. Teño saudade, porque estoy lejos. De esos lugares teño morriña, teño saudade, porque estoy lejos. De esos lugares, de esos lugares, de esos lugares, tengo morriña, tengo saudade, tengo morriña, tengo saudade, porque estoy lejos de esos lugares, de esos lugares, de esos lugares, tengo morriña mi tierra madre un canto a Galicia hey tierra de mi padre un canto a Galicia hey que es mi tierra madre Tenía Morriña hey señor saudades Porque zoe moria. Ten yo Goedemorgen zoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. ZFM, ZFM, ZFM. Uit het oog uit het hart.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 Nou, je laat alle noten staan zoals ze staan... en je zet ze dan om voor een bepaald instrumentarium. Ja, Kijk, heb, heb, en een, in het Nederlands? Laat ik het zo zeggen. Ik heb een pianostukje. Ja. En dan heb ik een, een, een muzikaal ensemble zoals dit, groepo del Soort.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 Willem Alexander en, en de koningin, uh, de koningin ze gingen trouwen en die lieten het ja, rijden tot tranen toegeroerd toen ja, ja zeker en uh, de vraag is dat ik, wat, wat is een bandeon en dat is dus eigenlijk een soort snaarinstrument Accordeon. Ik. Accordeon, oké okay, dat een dan een was het ja. Ja, ja, ja, ja en voor accordeon hebben we dus de, de, de uh, harmonica de trekharmonica bandeon kan je het noemen met uh, akkoordknoppen om te bespelen of met toetsen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 met elkaar overeen komen. Maar dat is allemaal vroeger uh, ontstaan, natuurlijk. Dit is, dat is, is eeuwenoud. oud. Ja. Ja, maar is het is een... eigenlijk tango-muziek, hè? En, tango? uh, toch niet? Het is tango, toch? Het is alles is tango. Maar, maar uh, uh, wat heeft dat met klassieke uh, muziek te of maken? Omdat tango inmiddels toch tot, tot de klassieke muziek mag gerekend worden. Ja, uh, nou, waar... weet ja, ja. nou weet ik dat wals een driekwart maat is. Ja. En wat is tango dan? Tango? Dat vierkant. Tango... Ja, wacht even, je, die Zuid-Amerikaanse... Uh, hebben dus We totaal, andere, in, uh, an, het, he? totaal andere maatsoorten? Ja. Wij zeggen, wij kennen drie maat, wij kennen vier maat. of acht. Maar als je in Zuid-Amerika acht doet, dan is dat drie plus twee. Plus twee. Ja. Ja, of, of uh, uh, uh, drie, twee, twee. Ja. En of zeven of negen. Er zijn allemaal uh, onregelmatige maatsoorten die juist door het onregelmatige iets. Toch wel iets Nuri is een voorbeeld. Nou, als ik bijvoorbeeld uh, vijf kwart slaat, klinkt als Zuid-Amerikaans terwijl ik alleen maar een ritme doe. Ja, ja. Of uh, Een zeven.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 Heet het een dorpskerk? Het heet officieel. Nou, het heet officieel dorpskerk, ja. ja, okay. ja, ja. ja, de protestantse kerk. Ik ken het als Nederlandse Vlaamse kerk, maar ja. dat mag je niet meer zeggen. Nee, dat mag dat je is niet meer het zeggen. Samengevoegd. Ja. Dat knippen He. we eruit. Uh, je mag uh, een, een hoop dingen niet meer zeggen tegenwoordig. Het is nu afgekort. <laughs> nee. We gaan weer cursus nemen. PKN. <laughs> maar het is gewoon, Maar zijn er elkaar veel kaarten in de voorverkoop? Er zijn ook kaarten. Maar zelfs. zijn er veel, veel verkocht al in de voorverkoop? We hebben voorverkoop gedaan. zeker wel. Oké. En ik mag ook echt zeggen dat wij als club met classic concerts, wat dat betreft, echt in de lift zit. Ja, mooi. Ons vorige concert in de. Ja, dat Gartenkerk. was een gro grote een een productie, hè? Ja, dat was een topper. komt natuurlijk omdat je elke keer hier zit. Ja, ja dat ik wel. denk uitleggen. ik wel, ja. Ja, ja. Dat denk ik ook. Ja, ik weet het wel zeker. Ik moet dat even vragen. Bent u dat mannetje van uh, ja, de radio? Van de radio? Ja. <laughs> ja, we hebben daar een camera al, hè? Iedereen uh, ja. je Ja, iedereen. Zit er achter je achterhoofd. Ja, <laughs> hey, Maar dit is dus morgen en de entree is dus 10 euro. En van die 10 euro krijg je van mij een kopje koffie of koffie. Probeer ja? Goed, dat doe je ja, elke ja, keer. He? Dat hele is helemaal gul. Ja. Ja. Oké, okay. ja. okay, we gaan er bijna uit. Uh, Grupo del Sul, jongens. Uh, uh, uh, morgen ja. uh, in de uh, Helemaal goed, dank je wel, Willem. In de, de Protestantse Kerk in het kerkplein ja. in Zandvoort. Oké. Okay. Komt allen, komt allen. Zeker weten. Nou, we gaan er bijna uit. Uh, ja. Het wordt een mooie zaterdag, want uh, vanavond is de opening van de, over de ijsbaan. ijsbaan. Uh, over vier minuten begint ook de pop-up uh, kerst. Ja. Uh, verkoop van, ja, verkoop. van, van, van um, uh, in de gemeentehuizen, oude, ja. oude, oude deel. Kunstenaars hebben daar uh, kerstdingetjes. Uh, kerstdingetjes, et cetera. Ja. Uh, bieden ze koop bieden dus te koop aan? Bieden ze te koop. Vandaag tussen 12 en 5. Genoeg en morgen, morgen tussen 12 en 5. Genoeg nou, genoeg. dan draait ook de ijsbaan op volle toeren. Moet jij hopen. op dit weekend al. Uh, nee, doen? ik ben maandag aan de beurt okay, om ik uh, geloof, alle ik, kinderen te voorzien van de schaatsen. Ik geloof woensdag. Dus ik, jij ik kan, kan mensen aanraden niet te komen op woensdag. Want dan ga Nee, ik dan ook, is uh, Hans er En Hans heeft ja. het nog nooit gedaan. Dus nee, ja, ik zou, joh, ja, zou ik zeggen, ik, kom maandag. Ik ben, ik ben nu al een vijf. hoor, nou, volg mee hoor. Hans, dankjewel. Ja, dankjewel, Rob. En Ger, voor de. Willem, nogmaals ja. dank. Uh, nou ja, alle gasten die zijn al ja. naar huis toe, maar uh, ja. ook allemaal hartelijk dank. En uh, tot volgende week. En tot volgende week. En, nog, uh, en natuurlijk, uh, Maya vergeet ik ja, en, oh, Maya Ja, Maya. Maya, ah, Maya, ah, Maya, ah, Maya. Techniek en muziek, Maya Kopp. Helemaal goed gedaan. Uh, nou, en we gaan eruit met een mooie muziekje nog even. Wat gaan we uh, spelen? Fleet with Mike, met uh, Go Your Own Way. Fleet, uh, Go Your Own Way. Nou, iedereen moet zijn eigen gamma gaan.